De burgemeester van Assen zegt dat er veel wordt gespeculeerd... en roept mensen op niet te snel conclusies te trekken. In Brazilië treffen militairen voorbereidingen... om de enorme bosbranden in het Amazonegebied te gaan blussen. In de stad Porto Velho zijn twee legervliegtuigen aangekomen... die per keer zo'n 12.000 liter bluswater kunnen uitstorten. Er gaan in eerste instantie 700 militairen mee... maar dat aantal kan volgens de autoriteiten oplopen tot 44.000... President Bolsonaro maakte de inzet van het leger... vrijdagavond per decreet mogelijk. Hij stond onder grote internationale druk om iets te doen. Ook in buurland Bolivia woeden grote bosbranden. Daar is het grootste blusvliegtuig ter wereld ingezet. De Boeing 747 Supertanker. Die kan 70.000 liter water in één keer meenemen. De Belgische hockeyers hebben het EK gewonnen. Ze waren in de finale in eigen land met 5-0 te sterk voor Spanje. Het is voor het eerst dat de Belgen de Europese titel winnen. Twee jaar geleden verloren ze de finale nog van Nederland. Eerder op de avond veroverde Oranje brons op het EK... door met 4-0 van Duitsland te winnen. De komende dag staan de Nederlandse hockeyvrouwen in de EK-finale. Ze nemen het dan op tegen Duitsland. In de Eredivisie zijn vanavond drie wedstrijden gespeeld. Willem II won thuis met 2-1 van Emmen en is daarmee tijdelijk koploper in de Eredivisie. Herakles speelde thuis 1-1 gelijk tegen Vitesse. En de wedstrijd Herenveen twente eindigde in een 0-0 gelijkspel. Het weer. Vannacht is het helder. Minima rond 14 graden met lokaal kans op een mistbank. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 30 of 31 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Je jij